Welkom bij deze serie over eindtijd en profetie. We hebben vorige keer gesproken over profetie in het algemeen. Over het verschil tussen voorzeggen en voorspellen. En uh, hoe we de profetieën in deze tijd kunnen uitleggen. Vandaag staat uh, vooral in het teken van de komst van de Heer Jezus. De profetieën die daarover gaan. Jan van Banneveld is opnieuw mijn, uh, mijn gast. En dat zal je ook deze hele serie zijn. En ik ben blij dat we... Uh, vandaag dit onderwerp kunnen behandelen, want het is een van de meest belangrijke onderdelen volgens mij van het hele profetische gebeuren, de komst van de Heer Jezus. Alles draait om het komen van de Messias. De hele schrift draait om het komen van de Messias en dat in heel brede optie. De aarde wacht op het komen van de Messias om alle dingen weer goed te maken. Israël wacht op het komen van de Messias. Het enige verschil tussen Israël en ons is dat wij door genade mogen weten wie er komt. Ja. De Joden maken er wel eens een grapje over. En die zeggen dan: als de messias op Ben-Gurion komt, dan zullen we eerst vragen: is dat uw eerste komst naar ons land of uw tweede komst? Ja, ja. <laughs> maar Ik ken... alle tekenen wijzen erop dat de hele setting van het wereldgebeuren, de setting in en onderom Israël. ...dat het voorbereidingen zijn voor de tweede komst, voor de wederkomst van de heer Jezus. Ja, want dat zegt ons wat, maar lang niet iedereen. Uh, want de heer Jezus komt voor de tweede keer terug. Hoe moeten we dat duiden? Hoe, hoe moeten we dat zien? Om even voorschot te nemen eigenlijk. Het probleem is dat de mensen helemaal niks zien. Ik, kom, ik, maak, ik maak dat vaak mee op mijn seminars. Mm -hmm. We zien er niks van en er wordt nooit over gepreekt. En dat is jammer. Want, kijk, wat je niet weet... Kun je ook niet zien. Dat is duidelijk. En als je niet ziet, als je niet weet wat in de Bijbel staat. kun je ook niet zien hoe Bijbels het is wat er in deze tijd gebeurt. Ja. De apostelen, die kenden de Schrift uit hun hoofd. Dus toen ze de Evangelie gingen schrijven. staat er, wel, wel, wel twintig, dertig keer staat er. En dit geschiedde: opdat vervuld zal worden het woord gesproken door de profeet Zachariah. door, de pro door David, door de profeet Jesaja. Zij wisten wat er in de Bijbel stond. Dus ze herkende in Jezus al die profetische gebeurtenissen. De Jezus ging bij wijze van spreken, van stap tot stap, in het profetische woord wandelde hij. Maar iedere dag dat hij uh, op aarde was, werd er wel een profetie vervuld. Ja, maar Midden... hoeveel, hoeveel, hoeveel profetieën zijn er door de Heer Jezus zelf vervuld? Weet je, dat Ik aantal? heb thuis een boekje en daar staan er 300 genoemd. 300 profetieën die door de Heer Jezus zelf zijn vervuld. Dus ja. Die we terug kunnen vinden waar? Door het hele Oude Testament heen. Okay. Uh, uh, ik ik noem er maar eens één. En dan zingen we in Bethlehemstal. Ja. Ja. En dat werd natuurlijk uh, door de profeet Micha al voorzegd. Mm -hmm. ja. en, en, kun je en, dat en, erbij en, halen? Wat, wat over de Jezus door Micha wordt gezegd? Uh, uh, ja, die Bethlehemstal moet je erbij ja. halen. Bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Laten we eens iets, iets, iets verrassenders pakken. Ja. Nog verrassender. Psalm 22. Psalm 22. Ik heb de vorige keer ook even gehad. Ja. Dus de mensen weten er misschien wat te vinden. Psalm 22. We hadden het uh, toen over het kleed. Vorige keer dat ja. verdubbeld werd. Ja. Dat is een psalm van David. En welk vers bedoel je dan? Nou, dan beginnen we bij vers 2. Bij vers 2 al gelijk. Mijn God, mijn God, waarom heb gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Juist. Dat was wat de is aan het kruis riep, mijn God. Mm -hmm. Mijn God, wat... Uh, Waarom heb je mij verlaten? En dan ga je dus verder. Dat verdelen van het kleed, dat vinden we in vers 19. Ze verdelen mijn kleed onder elkaar en werpen, over het kleed, over, en werpen het lot over mijn gewa gewaad. En dan zien we hier, hier lees, vers 12, wees dan niet verder van mij, want nabij is de nood en er is geen helper. Er was niemand die hem hielp, er was niemand die naar hem omzag. Ja. Ze sperren hun muil, open tegen mij een verscheurende brullende kreet, leeuw. En zo is die hele lijden van de heer Jezus op Golgotha, is in psalm 22 naar voren gebracht. Neem nog eens een psalm, 69 bijvoorbeeld. En dan lezen we in vers 21. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ik ben verzwakt. Ja, waarom was er uh, smaad? Omdat hij daar hing voor onze zonden. Ja. Al onze zonden werden daar op Jezus geladen. Het is wat. Maar dat zegt ons christen heel wat. Maar als er vanavond uh, mensen zitten te kijken die uh, dat niet weten. Wat wordt wat, wat daar nou mee bedoeld? Al onze zonden. Kijk, het is natuurlijk duidelijk dat iedereen, de hele wereld en ieder mens heeft er een puinhoop van gemaakt. En ieder mens heeft slechte dingen gedaan die tegen God ingaan. En... De regel is dat het kwaad zichzelf straft en het kwaad wordt op een of andere manier gestraft. En daar heeft Jezus de straf van de zonde gedragen. Alle zonden van de mensheid, hij is een verzoening voor al onze zonden, niet alleen voor de onze, voor de christenen, maar voor de hele wereld. Hij heeft de mensen weer teruggebracht bij God. Oké. Okay. Dat... Want onze zonden die staan tussen God en onzin. Onze verkeerdheden, onze smerigheid, staat tussen die heilige, hoge, machtige God en ons in. En de Heer Jezus heeft dat allemaal weggenomen, zodat wij weer vrij toegang tot God hebben. Dat is voor mij grootste vreugde. Als ik s morgens opsta en ik ga daar in gebed, of je leest een stuk uit de Bijbel, dan ben je bij God. Dan ben je bij de Heer. En dat is wat Jezus gedaan heeft, maar dat was een smaak, want hij had niks gedaan. Hij heeft ons dus eigenlijk in de vrijheid gesteld. Hij heeft ons helemaal weer vrijgemaakt van die machten van de zonde en van de boze. Dat is duidelijk. Ja, als, als ik daarover nadenk, dan is voor mij bijvoorbeeld een van de lijfspreuken... Of, of eigenlijk een tekst die, die in de Bijbel voor mij erg belangrijk was, Jezaja 61. Soms zeg ik van, volgens mij is dat de bediening van de Heer Jezus. Hij is gekomen... Voor oh. de gebrokenen van hart. Ja, ja, dat is prachtig tekst is te... dus dat die in Lucas wordt die aangehaald. Nou ja, ja, hij haalt hem zelf aan in, ja. uh, in, in Lucas. De geest is Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Dus dat is eigenlijk geweldig dat hij gekomen is om een blijde boodschap te brengen. Om, en Lucas staat om aan armen het evangelie te brengen. Ja, hier staat ook moedigen. Ja, ja, dat, dat is hetzelfde een, een, een woord. Hetzelfde woord, maar... Uh, maar ook om te verbinden de gebrokenen van hart. Ja, ja, ja. En hoeveel mensen zijn er ook vandaag de dag niet. Die gebroken van hart zijn om allerlei situaties in het leven. En, Daar... en als je dan bij de Jezus komt, dan komt hij met zoveel liefde en zoveel warmte. En maakt dat weer heel. Ja. Schitterend mooi is dat. En ook om uh, bijvoorbeeld, staat er dan, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Een dag te raken van onze God om alle... Te treurende, te troosten. Even wachten. Ja, okay. Dan wordt het interessant. Wordt het... Want als Lucas dit aanhaalt, dan heeft de Jezus eigenlijk zijn introductiepreek daar in Lucas 4. Ja. En dan haalt hij deze tekst aan. Hij zegt, daar ben ik voor gekomen. Maar waar stopt hij met die tekst? Hij stopt, hij zegt, om, uh, de, om uit te roepen een, een aangename jaar des heren. Ja. Dat is nog een, wel, een welbaar, een fijn jaar van de heer. De heer die staat nog klaar om te redden. En dan zegt hij niet, een dag der wraken van onze God. Dat daar, laat stop, hij daar stopt hij dus? Daar stopt hij. Maar waarom? Daar stopt hij, omdat God weer telkens die dag der wraken uitstelt. Oké. Okay. God geeft telkens de mensen zonder <coughs> nog, nog uitstel. Ja, daar hebben we ik, het vorige keer over gehad. Ja, tuurlijk. Die dan vind ik het zo mooi dat je ja. deze tekst nu even aanhaalt. Ja, ja. Dat ja. noemen ze een doorgesneden tekst. Er zit, een doorgesneden tekst? Er zit een tekst... Tussen die twee stukjes die je gelezen hebt, ja. een, jaar, een, een jaar van welbehagen van de heren en dan een dag ter wraken, daar zit al minstens 2000 jaar tussen. Want die dag van wraken, de dag van de straf over de zonde, die komt, want elk mens zal in het oordeel komen. Zonder uitzondering? Zonder uitzondering. En ook de koningen en de keizers? Van, uh, van, van Boes tot Balkenende, om een paar beesten, beroemde beesten te noemen. Komen, we komen allemaal in het oordeel en God is een rechtvaardige God. Dat moet God ook wel doen. Maar, maar komen, komen alle uh, uh, koningen en keizers die geleefd hebben, die komen allemaal in het oordeel? Die komen allemaal in het oordeel. Iedereen. Iedereen zal in zijn hemd of in zijn onderbroek, of ik van wat, zal die trillend voor de, koning, voor de troon van God staan. Dit is een opstanding der doden. Maar geldt dat ook voor, voor mensen die uh, Jezus kennen? Staan die ook trillend voor? Die staan eerder op en die worden ook openbaar voor de rechterstoel van Christus. Er zijn twee rechterstoelen. Ja. Twee rechtszaken zijn er. De eerste rechtszaak is de, de, rechter, de rechterstoel van Christus. Waar hij zijn kinderen beoordeelt. Mm -hmm. Wat heb jij met je leven gedaan? Wat heb ik met mijn leven gedaan? Wat heb ik met mijn gezin gedaan? Wat heb ik met het evangelie gedaan? Snap je? En dat gaat niet om het gered zijn of niet gered zijn. Maar dat gaat erom wat je met je het heil gedaan hebt, wat God je gegeven heeft. Ja. En de rechterstoel, aan het einde der tijden, als alle doden weer opstaan... de zee geeft haar doden terug, de graven geven de doden terug... en dan komt die grote witte troon waar de Almachtige staat... en dan worden de boeken geopend... of misschien wel de, de, de diskettes die worden de, ja, in, de, in, de, in de hemelse computer gezet. Ik zeg altijd, de film van je leven wordt gedraaid. De film van je leven wordt gedraaid, ja. ja. En, en, en dan gaat God daar een oordeel over geven. Oké, okay, We gaan daar ongetwijfeld nog op terugkomen, uh, verderop in de serie. Oh, ja, dat, dat zal en we zeker zullen de eindtijd er helemaal op ja, terugkomen als nee, het gebeurt. Dus absoluut. Dus ik wilde even terug naar deze tekst, omdat uh, hij was nog niet klaar. We zeiden wel van nou, er is een uitstel, maar er staat er iets verder over. vind ik nog echt een heel mooi stukje om ook de bediening van de heer Jezus uh, te laten zien. He, want hij zegt dan over de treurende van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgewaard in plaats van een kwijnende geest. Nou, ik denk dat dat uh, allemaal typeringen zijn die ook toen geschreven zijn en misschien toen ook ongetwijfeld te bestaan hebben... Maar als ik nu naar de tijd van vandaag kijk, dan denk ik dat een kwijnende geest... Volgens mij zijn, is depressiviteit volksziekte nummer één. Lopen er heel veel mensen met een kwijnende geest rond. Uh, hebben we een lofgewaard nodig in plaats van rouw? Hoe, uh, hoe zie jij dat? Ja, het is, het is heel erg in deze tijd. En zodra je bij de heer Jezus komt, wordt niet al je problemen opgelost ineens. Maar dan geeft hij weer nieuwe kracht. Hij bemoedigt je telkens weer. Dat is iets heel wonderlijks. Is dat. Dat, is iets... Ja, dat is weer de waarheid van het profetische woord. Kijk, God zegt van tevoren wat hij doet. En hij doet ook wat hij gezegd heeft. Dat doet hij in de politiek. Dat doet hij met Israël zijn volk. Maar dat doet hij ook met ieder individueel mens. Ieder individueel mens die tot hem komt. Kom tot mij, zegt de heer Jezus. Die allen die vermoeid en belast zijn. Als je moe bent, als je het zat bent, kom tot de heer Jezus. Dus eigenlijk kenmerkende wat we lezen in Isaiah 61 over de, zeg maar, over de taak van de heer Jezus, dat waar hij voor gekomen is om dat te doen, dat deed hij toen, in die tijd toen hij hier op aarde wandelde, maar dat doet hij eigenlijk nu nog steeds. En dat gaat hij, want het gaat, dat wil ik ook even benadrukken, het gaat over de treurenden van Sion. Dat gaat natuurlijk ook in alle instantie, en dat mogen we nooit vergeten, gaat het over het volk Israël. Gaat het ook over ons? Het gaat ook over ons, het is een algemene profetie, maar we mogen niet vergeten. En dat heeft, de kerken hebben dat vaak gedaan. Die hebben al die profetieën, die, die positieve profetieën uit de Bijbel, hebben ze naar zich getrokken. En de oordeelsprofetieën en de vervloekingsprofetieën hebben ze op Israël neergelegd. Ja. Maar de treurende van Sion. We mogen nooit vergeten dat God ook die mensen die in Sion, daar in Israël. de gehandicapten, de mensen die een trauma opgelopen hebben door al die terroristische aanslagen. De Heer zal troosten. De Heer die zal dat doen. Ja. Dat is mooi. Nou goed, om weer eens terug te komen. Want jij uh, ja, had me even van Ik ging af. zelf even de zijstraat in. Het maar ik moest 9. gewoon aan deze Psalm denken. Of aan deze tekst in uh, ja, de 61 denken. Psalm 69 ook over de Heer Jezus. Ja. En daar kwamen we erop. Vers 21. De smaad heeft mijn hart gebroken. En ik ben verzwakt. hij nee, was verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden. Maar vergeefs. Ze stonden, dus we spotten Jezus daar bij het kruis. Ja. Op troosters, dus, maar ik vond hen niet. En dan komt het. Zij gaven mij gif tot spijzen. En dat gebeurde. Ja. En toen Jezus zei, mij dorst, ik heb dorst. En toen kreeg, uh, kwam er iemand met uh, een spons met allerlei azijn erop. Oh, dat staat er nog ook. Ja. Ja. Ze lieten mij in mijn dorst azijn drinken. Ja. Maar, dat is, dat is ook al door David duizend jaar geleden voorzegd. Ja. Alles wat Jezus deed, is allemaal... Al in de schrift voor zegt. Ja, dat is toch wonderlijk eigenlijk. Als je dat uh, zo bekijkt, dat David uh, zeg maar die psalm maakt, dicht, uh, muziek daarbij bedenkt misschien wel. David nou, was natuurlijk een geweldige muzikant. Uh, dat, dat dit soort zaken allemaal zo uh, geschreven staan hè. en gewoon heel concreet zijn uitgekomen. Ja, en dat is heel frappant. Uh, dat is statistisch natuurlijk onmogelijk. Neem een andere profeet die 500 voor Christus leefde. Dat was Zachariah. Ja. Die zegt, jubelt jij luid, gij dochter van Sion, hoofdstuk 9, vers 9. Juich, gij dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig, zegevierend, nederig, rijdende op een ezel, op een ezelhengst, een ezelinnejong. Dat ja. hm. was de intocht, in Jeruzalem? de intocht in Jeruzalem. En daar kwam de koning. Ja. En de Joden die hadden dat in de gaten. En die riepen Hosanna, de koning van Israël. Want dat hebben ze natuurlijk altijd gedacht. Ja. Hij, hij manifesteerde zich daar als een, ja, toch een wonderbaar iemand. Uh, mensen liepen achter hem aan enzovoorts. En ze, de Joden hebben natuurlijk altijd gedacht dat hij koning over hun zou ja, worden. Terecht. Want uh, zo staat het toch ook in de profetie? Zo staat dat het in hij de profetieën. Koning zou worden. Ja, zo staat het in de profetie. En dus is het ook logisch dat ze hem binnenhaalden als koning. Ja, ja. nou, dat neemt niemand ze kwaad en ze juichten ook. En toen, dus wat, wat, voor de mensen die dit niet weten, in wat voor een tijd leven we dan? Wat gebeurde er rond die tijd? Dat, dat was ongeveer 2000 jaar geleden. Was ja, dat. maar wat. wat en de, de, Israël, dat werd zwaar verdrukt in die tijd door de Romeinen. Oké. Okay. Het uh, was een enorme zware bezetting. En die Pilatus, die daar de stadhouder van de Romeinen was, dat was een heel, heel ruig heerschap. Ja, af en toe uh, slo, uh, vermoordde hij een aantal Joden, uit Galilea vermoordde die er een stel en dan was er een opstandje. En hup, uh, het zwaard eroverheen En toen Jezus daar kwam op dat ezeltje, en al die joden kenden de Bijbel uit hun hoofd. En toen hij op die ezel ging zitten, toen dachten ze allemaal, halleluja, hosanna, dachten ze. Ja, hij wordt koning, maar, maar dat staat hier. Maar, maar op een ezel, uh, was dat dan uh, het vervoermiddel ja, in die dat tijd was, ook voor een koning? Dat, dat was inderdaad het vervoermiddel voor een koning, ja, ja, ja. in die tijd. Ja. En, en, en zo trok die Jeruzalem binnen. Ja. ja. En toen dachten ze allemaal, nou gaat het gebeuren. Gebaseerd op wat zij wisten uit de schriften? Gebaseerd op Zachariah 9, vers 9. Want als je naar nou vers 10 leest, dan zal ik de wagens uit Everim en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Onmiddellijk dachten ze natuurlijk die strijdwagens van de Romeinen die daar ergens buiten Jeruzalem gelegen waren. Ja. En onmiddellijk dachten ze aan die Romeinse soldaten die op de muren van Jeruzalem stonden met hun pijl en boog. Ja. En dat is dus niet gebeurd. Deze profetie is dus niet uitgekomen? Deze profetie, het tweede deel, is nog niet uitgekomen. Maar dat is toch wel heel moeilijk lezen. Hè? Want het eerste deel van zo'n mm -hmm. stuk dat, dat komt uit en het tweede deel komt niet uit. Ja. We, dat als... is ook een van de redenen waarom het Joodse volk, Yeshua, dat is zijn Joodse naam, nog niet aanvaard hebben. Mm. Want er was een oude rabbijn, een kleine anekdote, en die lag daar rustig te slapen en om hem heen zijn discipelen... En die maakte hem wakker, en zeiden, Rabbi de Messias is gekomen. En ze klopt op zijn deur natuurlijk heel netjes. Rabbi de Messias? Nee, zegt de Rabbi, de Messias is niet gekomen. Ja, Rabbi, we hebben zijn sofa, zijn toeter gehoord. Nee, zegt de Rabbi, hij is nog niet gekomen. Rabbi, laat ons, laat ons u overtuigen. Hij is gekomen. Ik kwam hem binnen. De Rabbi schuift het gordijn open en die zegt, jongens, hij is niet gekomen. Er is niets veranderd. Ah, ja, ja. Want ja. de Bijbel zegt, als de Messias komt... Dan zal... dan zal de wolf en het lam zullen samen verkeren... Okay, ja. en de koe en de berin... Ja. en er zal vrede zijn... en ze zullen de oorlog niet meer leren... en het is niet gekomen. Ja, dat is ook weer een bevestiging. Daarom, ja, daarom geloven wij in een eerste komst van de heer Jezus... en in een wederkomst. Een eerste komst is om de verzoening van de wereld teweeg te brengen. En de tweede komst is om de wereld weer onder godsheerschappij te brengen. Om zijn heerschappij te brengen. Joden die... die... zou zeggen dat er dan wel heel wat moet gebeuren... In, uh, nou, voordat uh, de wereld uh, zich gaat stellen onder de heerschappij van de almachtige God. Zou ik je zo vertellen hoe dat gaat? Ik ben benieuwd. <laughs> ja, eerst dit. <het, laughs> Kunnen we er ook een film over maken? Uh, Joden, veel Joden, die geloven in twee verschillende messiassen. Oké. Okay. De eerste is, noemen ze dan ha -Messiah, de messias, ben... Joseph, de Messias, de zoon van Jozef. Ja. Dat is de leidende Messias. Dat is de Messias waar we net van gelezen hebben in Psalm 22. Maar zien ze daar de heer Jezus dan ook in? Nee, dat zien ze er niet in. Dat zien ze er nee, niet Nee, nog niet. Ze, ze, ze zeggen... dat, dat is het ja, probleem. Ja, ja, ja. Is het grootste probleem. Alleen natuurlijk de Messiaanse Joden. Ja, die, ja, die, die zien dat tot... wel. Ja. Daar zullen we later nog wel op terugkomen. Ja. En ze kennen haar Messias Ben David. De Messias, de zoon van David. je? En daarom riepen op al die Melaatse die tot Jezus kwamen, hè, Zoon van David, ontferm u over ons. Maar dan blijft het toch vreemd dat wij, uh, die dus uh, geen Jood zijn, uh, wel kunnen accepteren dat, uh, dat, dat Jezus de Zoon van God is, dat hij de Zoon van David is. Want dat, dat lezen we ook in de profetie. Ja, duidelijk. Dus wij die eigenlijk... Nou ja, wat weten wij van profetie? Ik bedoel, ik, ik, ik hoor graag, naar, naar, ik lees graag jouw verhalen, en, maar, maar ik heb me er nooit zo in verdiept dat ik precies dat allemaal op een rijtje kan hebben zoals jij dat hebt. En, en zoals anderen dat met jou misschien ook hebben. Maar eh, wij, wij begrijpen allemaal als christenen dat, dat Jezus de zoon van David is. Omdat we dat, uh, die hele lijn kunnen volgen. Uh, dat staat ook in de Bijbel. Mm -hmm. Het Nieuwe Testament begint daarmee. Ja. Maar... Dus Des te meer zouden de Joden dat toch moeten weten. Waarom, waarom valt dat kwartje niet, zou ik haar zullen zeggen. Ja, dat is, een, dat is een verschrikkelijk goede vraag. Weet je wie daar ook mee gezeten heeft? Een hele beroemde Jood uit de stam van Benjamin. Paulus. Zat Paulus zelf. Ja. Paulus, die zat er zelf uh, ook mee. Uh, en die uh. heeft enorm met deze vraag geworsteld. Hij noemde die vraag zelfs in de Romeinenbrief onnaspeurlijke wegen van God. En toen is hij erachter gekomen waarom waarom Israël nog niet de Messias heeft aanvaard. Kijk, ja. en ook apostel Jacobus was erachter. Uh -huh. Maar Paulus die kwam er goed achter. Ja, okay. Jacobus die zegt, in handelingen 15, dan is maar handelingen 15, dan pakken we... In handelingen 15, dat was de eerste grote vergadering van de eerste gemeente. En er was een hooglopende ruzie was daar. Dat konden ze oma. maar. Dat konden ze heel goed. Enorme ruzie. Want het ging erom of de gelovigen uit de heidenen besneden moesten worden, ja of nee. Oké, okay, ja. Uh, om iedereen gerust te stellen, het hoeft niet. Het hoeft niet meer. Nee, nou het hoeft niet. Maar toen vatte de apostel Jacobus, de broer van de Jezus, vatte dat samen. En zei in vers 14, God is van begin af aan van plan geweest... Een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Wat moet er dus eerst gebeuren? Een volk uit de heidenen vergaderen. Ja. Snap je? Dat zijn jij, u en ik. Ja. Dat is dus de gemeente wereldwijd. Een volk uit de heidenen. En dan staat, daarna zal ik wederkeren. Dus daarna, als dat volk compleet is, dan gaat Israël het pas zien. En Paulus, die had dat pas in de gaten, die zegt dat in Romeinen 9 of 10, in Romeinen 11 zegt hij dat, in vers 8. God gaf hun, dus God gaf Israël, de Joden, een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Ja, dat is bijzonder. Maar waarom dan? Waarom dan? Dat zegt Paulus ook. Ja, ja dat is een nieuwsgierig ja, Dat ja, zegt Paulus ook. Nou, vers 11, tweede deel. Ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Absoluut niet. Door hun val, door hun struikeling staat er eigenlijk, is het heil tot de heideren gekomen. Dus met andere woorden, zij hebben ogen om niet te zien. Zij kunnen het nog niet zien, omdat wij het eerst moeten zien. Maar dat is toch een vreemde gang van zaken? Is een vreemde gang van zaken. Weet je wat een nog vreemdere gang van zaken is? Dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Ja. Snap je dit? Ja. Dat is een nog vreemdere gang ja, van zaken. Natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, dat, dat hij, dat het nodig terwijl was. wij nog zonder waren, ons lief heeft gehad en zo naar het kruis gegaan is voor ons. Ja, dat is een, ja, precies. En zo heeft hij op dezelfde manier, heeft hij Israël tijdelijk, wat de Messias betreft, op een zijspoor gezet. Ja. Dat is wat, dat staat verder, vers 12, betekent hun val rijkdom voor de wereld, want wat zijn we rijk in de heer? ik tenminste, en jij ook. Nee, absoluut, zijn we rijk zol zolmeer. betekent hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, uh -huh. dus wat zij tekort komen, is onze rijkdom. Ja. Dat is wat. ja, dat zou je toch zeggen van uh, zo'n heel volk wat dan gewoon even aan de kant wordt gezet. Dus dat is toch een... Ja, aan de kant wat dit betreft. Ja, ja, wat dit betreft. Ze zijn godsvolk ja. gebleven. Ja. Want er uh, zijn natuurlijk wel binnen dat volk zijn Er zijn natuurlijk heel veel inmiddels messiaans beleidende Joden. Ja, er zijn er uh, honderdduizenden op dit moment. Dat is maar die, de... die zijn de ogen wel geopend. Ja, dat, het... dat is juist. Daar komen we de volgende keer op terug. Ik wil niet te hard lopen. Want anders dan. Uh, dat, dat is een van de belangrijkste tekenen van de eindtijd: ja, ja. Okay. dat de ogen van Israël open gaan. Ja. Want, vers 15: Indien hun verwerping omdat zij. Het verworpen hebben dit, het verzoening der wereld is. Dus wij... nou ja, goed, praktisch. De God geeft ons ja. weer een zoon. Ja. <laughs> Jongen, je mag bijmogen. Praktisch is het natuurlijk ook uh, uh, geweldig om te zien dat op het moment vanaf het moment dat uh, de apostelen vervolgd werden omdat ze uh, uh, het woord van Jezus centraal zetten in hun leven en dat ook uitdroegen, uh, dat daarna zeg maar. Uh, ...bijvoorbeeld Europa is ontsloten. Natuurlijk. Verder met die tekst. Okay. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? En met andere woorden, als zij het heil zien... ...als hun ogen al een bliksemflits geopend worden... Nou, dan, komt er een wereld, ...dan komt er pas een wereldwijde opwekking. Ja. En daar gaat die Israël weer voor gebruiken. Dus, dus daar, daar is het wachten op voor een wereldwijde opwekking. Dat, ja. dat eerst... Het, uh, het, ...het volk Israël volledig de ogen geopend wordt. Ja, dat, dat maar dat vast. is toch pas bij de komst van de Heer Jezus dan? Ja, ja natuurlijk. Dat is uh, als ze hem zien. Als ze hem zien. Ja. Ja. En waaraan herkennen ze hem? Ja. Waaraan zullen ze Jezus herkennen? Ja, Waarom? de handen die doorstoken ja, Natuurlijk. Ja. Sommige mensen denken dat ze hem herkennen aan een lichtende gestalte. Maar uh, de Bijbel leert dat de duivel ook komt als een lichtende gestalte, als een engel van licht. Gestalt, ja, als een engel Dat zie je bij New Age ook: er ja. komen engelen des lichts, zijn engelen. Dat ja. zijn allemaal vermomde demonen, zijn dat. Ja, nou, uh, dan zeg je toch al wat, Jan. Wat zeg je? <laughs> ik zeg, dan zeg je toch al wat. Nou, ik zeg het nog een keer: het uh, zijn allemaal vermomde demonen. Uh, dus, dus de duivel die, zegt van, uh, die laat zich zien als een engel des lichts. Oh, ja. dus je kunt hem niet herkennen als zodanig. Ja. En, hij doet zich voor als God, hij doet zich voor als een soort Godheid, ja. ja. Uh, maar, ze kunnen hem alleen maar herkennen als een wond in zijn handen en zijn voeten. Maar voor de mensen vandaag die nu kijken, uh, die zeggen, ja, hoe kan ik nou Jezus herkennen? En, en als die duivel als een, zeg maar als een, uh, een, een engel des lichts komt, uh, hoe moet ik dat onderscheid zien als ik, niet, als ik dat onderscheid niet heb? Noem de naam van Jezus. Want dat is het Wat? enige waar de duivel bang voor is. Is... Wat gebeurt er dan? Nou, laat het in mijn eigen leven. Ik heb wel eens, heel vroeger hoor, verschrikkelijk angstaanvallen. Ik, ik, ik stikte bijna. Ja. En ik kon alleen nog maar de naam van Jezus stamelen. Wat gebeurde er toen? Het vloog van me af. Weg, weg, weg was het. Alle boze machten vrezen de naam van Jezus. Want Paulus die zegt ergens, aan hem... Zijn alle machten, de zichtbare, de onzichtbare, de heerschappij, hoe machtig ook, zijn allemaal aan hem onderworpen. Hij staat boven alles, hij is heer over alles. Dus zijn koningschap is toch gevestigd. Maar nog geen realiteit op aarde. Maar wel in het, leven, maar wel in het leven van jou. Als jij roept van uh, ik ben bang en je roept de naam van Jezus aan, dan is hij koning over de, de, ja, ja. de machtige demonen die ja, ja. Uh, deze aarde toch in de macht hebben. Ja, weer een... Een theologische conferentie was er. Ik zat er ook bij. Uh, ik kom er nooit meer om. Ik kwam op en dan uh, hadden ze over het koninkrijk van God. En toen, uh, was, mijn vrouw was dat geloof ik weer. Die zei, wat bekkeren jullie toch? Dat is toch heel simpel. Maar het is het koninkrijk van God overal waar God koning is? Ja, precies. Ja, nog ja. heel simpel. Dus als, hij, uh, als jij hem accepteert als koning in je ja. leven, dan gaat hij ook regeren in, in jouw leven ja. als koning. En dan maakt hij alle dingen weer recht. Dus daar waren de joden... Hem, niet zagen als, hem graag wilde zien als koning en hij was dat niet, is hij vandaag de dag voor, als je hem aanvaardt, wel koning. Ja, ja. Maar Zal... hij is nog steeds de koning der Joden. Want ja. wat stond er boven het kruis? Nee, precies. Jezus, Jezus Messias, de koning der Joden. En stond in drie talen. In het Grieks, in het Latijn en in het Hebreeuws. En waarom was dat in drie talen? Zeg je? Waarom was dat in drie nou, talen? waren vertellen? De drie wereldtalen. In het, in het Hebreeuws voor de Joden... Ja. En in het Latijn en in het Grieks voor de filosofen, voor de knappe mensen, in het Latijn voor de gewone mensen. Ja, ja. ja dat is voor iedereen. Voor iedereen was het gestoven. Maar hij is daar, Jezus Christus, de koning der joden. En laten we dat niet vergeten, hij is en blijft de koning der joden. En hij komt ook terug als koning der joden. Ja, daar komen we absoluut nog op terug in deze Heel serie graag. over de eindtijd. Uh, voor vandaag bedankt. Waar gaan we het volgende keer over hebben? Uh, we gaan de lijnen vanuit de Bijbel trekken van uh, hoe God op dezelfde wijze met Israël werkt en nu in deze tijd naar dat koninkrijk toe werkt. Oké. Okay. Vanuit de ballingschap, vanuit de uh, uitocht uit Egypte. En we gaan eens zien hoe ver we dan komen. Ik zie er naar uit. Tot de volgende keer. Oké. Okay.